Twee luchthavens in Litouwen zijn gisteravond gesloten... omdat er weerballonnen naartoe zweefden vanaf de grens met Belarus. Ook twee grensovergangen zijn dicht. De weerballonnen waren van smokkelaars uit Belarus. Die zouden proberen om illegale sigaretten de grens over te krijgen. Het is de derde keer deze maand dat er zulke ballonnen zijn gezien... in het Litouwse luchtruim. De luchthavens van Litouwen zijn inmiddels weer open. De grensovergangen blijven dicht tot 12 uur. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili hebben Nederlanders opnieuw meerdere wereldtitels behaald. Bij de mannen won Harila Vrijze zijn derde titel op dit toernooi. Hij was de beste op de kilometertijdrit. Bij de vrouwen was er goud voor Lorena Wiebes en Hattie van der Wouw. Wiebes was de beste op het Omnium en van der Wouw won op het onderdeel Sprint.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 Ik heb de film nog niet gezien, maar goed, binnenkort gaan ik wel even kijken. Ja, de film van Joko Onay en John Lennon natuurlijk, ja. Het is een goede morgen, het is zaterdag, het is 25 oktober. Och, ja, Och, ik denk dat ik morgen weer helemaal ontregeld ben. Ik ben, ik ben er echt zo gevoelig voor, altijd weer. Maar de al... wintertijd gaat in. Ja, dat is ja. gaat vannacht. Jezus. Nou, maar te hoe het afloop, natuurlijk. Het is. Uh, ja, het is uh, donker hier in uh, Nederland. En we kijken even naar de wereld. Gisteren hoorden we dit natuurlijk allemaal weer op het nieuws. Het was echt breed uitgemeten. En verder het nieuws vandaag. Lijsttrekkers van de grote partijen zijn eensgezind. Ze willen niet met Geert Wilders regeren. Wat mij betreft gaan we dat niet doen, omdat ik denk dat Nederland echt een stabiel kabinet nodig heeft. En wat mij betreft laten we dit land niet nog een aantal jaar gijzelen door de politiek van de heer Wilders. Nee, zeker. We gaan ons laat niet laten gijzelen door Geert Wilders. En uh, nou, op die manier proberen ze natuurlijk eigenlijk de, de stemmers, de PVV-stemmers... niet met Wilders in een kabinet willen. En ze hopen daarmee echt een boodschap neer te leggen bij die twijfelende PVV-kiezer... dat een stem op Wilders eigenlijk een verloren stem is. Ja, zeker. Dat die verloren is en dat die straks gewoon helemaal buitenspel staat. Dat die helemaal... Ja, wat denk jij? Ik vind het allemaal wel spannend eigenlijk. Ja, eigenlijk, ja. ja, ik, ook, ik ja. ook. Maar ik weet wel, ik heb al helaas weer, weer een andere uh, stemwijze hoe Hoeveel heb gezorgd. je het al in ieder geval? Stukken drie of zo? Ja, misschien wel vier, vijf ja. of zo. Maar ja. ik kom wel altijd een beetje links van het midden uit. Okay. En dan had je ook nog een speciale stemwijze. En die kwam dan via Hedy Dancona. En die was van P van de A en zo. Ja, nee, die Maar die is ook wel een vriendelijk voor vrouwen en zo. En ja? Van, ja, dat is helemaal niet verkeerd. Nee. En dan denk ik van ja... Uh, maar goed, maar denk je Ik heb wel richting. Maar ik heb toch niet gezegd of ik die of die of die neem. Maar wel de, de, de, de Links van het midden, misschien ja, okay, een maar beetje het, midden. Gaat, gaat Geert Wilders, gaat hij het redden? Gaat hij het redden? Gaat hij door? Ik weet niet. Ik denk dat sommige mensen het misschien dan weer heel zielig vinden... dat hij dan bedreigd wordt en dat hij daardoor weer stem ja, krijgt. Nou, okay, ik maar... heb wel zoveel... Misschien wordt hij om een reden bedreigd. Nee hoor. Maar... <laughs> ik was het niet hoor. Ik was het niet. Nee, maar ja, ik, ik denk toch dat hij, wel, dat hij toch wel doorgaat. Dat er steeds veel mensen het eigenlijk niet naar die debatten kijken... en gewoon alle meningen hebben. En ja, en nu is PVV-leider hem toch uitge uitgenodigd bij die de tv-debat... bij SBS6 ja. met Wilfred Genee. Hij had het leuk aangepakt, met die toeter... elke keer als ze het door elkaar gingen, lieten die toeter horen... gingen ze weer uit elkaar vandaan. En niemand wilde met Wilders regeren. En dat wat jij zegt, vinden ze toch weer van: Maar hij heeft gewoon geen kans gehad... Ja, krijg je dat weer, hè? Dan krijg je, dat. En ja, dan krijg je en een, een... arme X-syndroom weer uit ja. uitweiden. Uit, uit, uh, en die mensen die dan dus toch PV blijven stemmen. Dan zeg ik, ja, maar dit is toch geen democratie dat je mensen uitsluit? Oh nee, dat doet hij zelf ook nooit natuurlijk. Nee, nee, ik snap het allemaal wel. Dus ik vind het leuk, de 29e. En dan zullen we eens kijken waar we uitkomen. Goed, wat ja. is jou afgelopen week nog meer bijgebleven, zo? Nou ja, nare weer, maar ook het feit dat ik straks... Om uh, drie gaat uur... In... Het niet over pijn, toch? Nee? Naar de warmte toe gaan. Met de warmte. Oh, je gaat op vakantie? Ja, ik ga eventjes, eventjes een weekendje weg. En waar gaat u naartoe dan? Naar richting Malaga en dan Tormolinos. En okay. ja, gisteren belde ik met diegenen die daar op ons zitten wachten. En het was daar gisterenmiddag gewoon 33 graden. Ach, zou, zou je het wat doen, joh? Ja, ik ga gewoon in de schaduw zitten. Maar ik vind het gewoon heel fijn om op te warmen. Ja, zeker. Het nou, is dus, nou ja, wel uh, karakter, hè, dat ik hier wel ben. Sommige mensen denken: je doet gewoon helemaal niks meer. Je bent helemaal in. In afwachting van. Ik denk, ja. nou ja, we gaan gewoon door. Oh ja, soms van die mensen die zeggen, maar de hele tijd in de vliegtuigstoel hebben gezeten... uren lang en komen ze thuis. Nou, eerst even lekker bijkomen hoor. Ja. Bijkomen, wat heb je daar altijd gedaan dan? Ja, Ik ga thuis ja. gewoon aan het werk. om gewoon weer in die structuur te komen? Het lijkt ja, het beste gewoon altijd. Maar twijfelt je ook... of ja? moet je nou wel of niet een mondkapje op in het vliegtuig? Dat is, uh, mondkapje? Ja, er schijnt weer corona te zijn. Oké. Okay. Nou, ik weet niet of we nu opgaan. Ja, maar daar nou, ga ik niet in mee. Nee. Goed, het bestaat gewoon niet. Arctic Monkeys op heb de Radiance de opening van Toeba Fijn dat je erbij bent. Toeba Leeft. Hey. Makes me wanna blow the candles out just to see if you glow in the dark Telescopic calendar hanging up on the wall. For when it gets too complicated, in the eye of the storm. Ja, shalalalala, nou, echt die teksten, die zijn echt ook heel erg uh, strenge natuurlijk hè. Je hebt dan ook mensen die niet weten waar hun plafond ligt hè, die, uh, die, willen, die willen van alles doen. Ja zeker, goed, de, de laatste, nee nee, zeker niet de laatste single van de Art, ik mag ze hele oude zingel, anders kieken dit, uh, shala, spank op, nou... Weer verzin het maar. Dus goed, het is uh, Toenbalk Leijzer gedraaid. Ik kijk nog even wat in de Telegraaf, in de krant allemaal te lezen. Dus onder andere lezen dat de vrijdag als werkdag sterft een beetje uit. Kantoren, uh, ogen toch wel een beetje leeg. En het traditionele vrijdagmiddagborrel uh, wordt opgeschoven naar de donderdagmiddag. En ze hebben onderzoek gedaan. En het blijkt dus dat de kwart van Nederland. gewoon op vrijdag uh, al vrij is. En uh, ja. gewoon helemaal niks uitvoert. Gewoon, uh, We kunnen de... gewoon echt een kanon afschieten op vrijdag. Ja. Nou ja, dat heb je dus ook al. Bij ons het bonus blijft gewoon altijd hetzelfde. Uh, vaak tot ergernis van de werkgever. Maar uh, de, de, de, de bedrijfsantropoloog... die Jiske Kramer vindt. Ja, die, vindt, die is er wel blij mee. Maar die zegt. Ja, de, de, de, de werknemers worden blijer, kunnen meer uitrusten. Ja, gewoon even lekker bijkomen gewoon weer. En uh, dus dan is zo'n werk, uh, zo werkweek gewoon korter en zo'n weekend langer. Je kan het voor mij veel beter verdelen dat je ook woensdag vrij neemt. Maar goed, dat ben ik dan ja. weer... Nou, dan kan je het nog breken in plaats van achter elkaar doorrusten. Je kan no ja, ja. Achter elkaar doorrusten. Door, ik moet toch doorrusten. rusten en doorrusten. Dan beter een soort ander ding maken. Nou goed, een andere. Ja, ja. Werk en ontspanning, werk en ontspanning. Maar goed, ik, uh, ik zie dat dus in elkaar waarschijnlijk goed verteld. Wat waarschijnlijk wel, ja. ja. Ja, er is in Amerika was er een vrouw. Ja? Uh, en die uh, is ChatGPT de rest van haar leven erg dankbaar. Oh, toch wel? Want ze vroeg aan de chattool om hulp bij het kiezen van haar nummers voor de loterij. En met succes, want ze won gewoon 100.000 dollar. Ja, grappig, hè? Ja. Dus dat was de Powerball-loterij. En uh, ze, ja, de jackpot was heel hoog en ze vroeg ons dus de combinatie van getallen en heb het gewoon gebruikt. Want dit gaan we gewoon doen. Oh, maar dat uh, kon dit dan joh? Zag ze eigenlijk al toen ze de getallen ging controleren al vier van de vijf nummers goed, maar toen bleek ook nog dat ze dus de verdubbelaar optie had aangegeven. Dus nou, ze was helemaal blij. Ik denk van, oh, dat is gaaf. Dus als je dus uh, de Toto of dat soort dingen in gaat yeah. willen zou je dat kunnen gebruiken. Oké, okay. oh, grappig. dit dat klinkt wel... wel grappig. Waar haalt hij dan die informatie vandaan? Of laat ja, hij zelf uh, gewoon uh, een random. In één seconde vroep, gaat hij alle uitkomsten... Uit, uh, waarschijnlijk even checken. En dan uh, krijg je gewoon een mogelijke kans tot. Shoo. Nou, Ik ben verbaasd. Dan ben ik altijd wel van hoe, hoe werkt dit dan? Het kan ja, geen gokken zijn, want dit is allemaal informatie... die hij verzamelt. Ja. Moet hij, hij moet iets geven wat een beetje... Uh, ergens op gestaafd is. Ja, ja, ja. Dus uh, ik ben wel weer geinig. Ja, maar uh, dan heb ik ook een leuk berichtje... of nou, berichtje gewoon zelf meegemaakt. Even, want ik van de week... er is een heel grappig uh, programma tegenwoordig... met Filemon, Filemon yeah? Westerling. Yeah? Dat het heet Made in China. Dat is op maandagavond om, om... acht uur, half negen of zo... Yeah? op uh, een van de, de uh, publieke zenders... En die, uh, die hebben toen ook een camera uh, in, in China... of uh, via uh, bepaalde Chinese bedrijven dingen besteld. Een ja. huis, ja. een auto. Oh, die hebben gezien, ja. ja. Ja, echt heel grappig. En ook ja. een of andere achtbaantje. Dat, dat gaat gewoon van ons geld. Ja, ja. Ik, vond, ik, ik zat een programma te kijken met verbazing dat er zoveel troep werd besteld. en daar in weiland neergezet werd. En, toen dacht, en wat was nou Ja, maar zit je nou alleen maar weer negatief te kijken? Het gaat ook om de humor erin. De humor. Dat, ze na de rand gaan ze al die zooi gaan ze weer verkopen. Dus uh, dat wel oh, ja, alweer terug. ja zeker het kost al niks en krijg was, je dus nog meer. de camera's. Er is dan iemand ook in... Uh, een, een, een Chinees. Uh, uh, oorspronkelijke Chinees die in Nederland woont. En ja? die vertelt dan ook van alles. En ook filmpjes over China zelf. Maar die vertelde ook van ja, uh, die, die, uh, er kwam dus een hacker, ging kijken hoe die camera werkte en of hij er makkelijk in kon. Oh ja. En toen bleek dus dat hij in één klap, hij zegt ja, het gaat via China en dan gaat het naar je computer. Okay. En dan denk ik ook van ja, uh, zo snel gaat Jeep, uh, internet GPT. en ChatGPT yeah. ook. Yeah. Want ik denk dat ChatGPT, dat gaat misschien ook wel via China en dat soort landen. En dat ze, zij zien waar jij heen gaat. Yeah. Zij zien wat de meeste prijskansen zijn. En ze zien alles. Ik yeah. denk van nou ja, geen camera's in huis. En mijn vriend die zegt ook... Nou, je gaat toch zo'n camera niet in je slaapkamer ophangen. Ik denk van ja, als je tegen, tegen inbraak... Maar ja. er waren echt wel veel van de mensen en zo te zien. <lacht> denk ik van. Dat denk ik wel. En Die weten het misschien helemaal niet eens. En ChatGPT die kan heel goed aangeven. Je ja, hou een oortje in en die zegt, wat, wat kan ik nu het beste doen? Zeg even aanwijzingen, aanwijzingen. Ja. Nou, de vorige keer had je dat gedaan. Weet je dat toch? Ja, doe, doe dat maar een keer Doe dat dan. nog maar een keer. Ja. Nou, en zo ja. kan je misschien toch overal je uit vandaan halen. En als ja. het allemaal computers zijn, wat kan jij er nou schelen? Je zit geheus aan een vieze man thuis uh, te kijken. Ik denk van, oh, maar dat vind ik opwindend wat ze doen zijn daar. Ja. Maar ze zeggen ook dat je gewone telefoon... dat die altijd afgeluisterd kan worden. Ja, klopt. Dat zegt mijn zoon ook elke keer. Want dan praat je over een politieke partij... en even later krijg je een sportje ja. van een politieke partij. Nou, ja, hij zegt, oh, ik let er meer op. Ja, en nou, ja. ik had laatst ook weer dat ik gewoon dat iemand iets besproken had en na komt dat gewoon binnen op mijn telefoon als reclame. Ik denk ah wie, wie doet dat? Ja, maar je dat hebt er allemaal over... computers die daarna luisteren. Nou, nee, je hebt erover gepraat dus ze zitten in je hoofd en in één keer valt het je op. Je denkt hey, wat oh, zou dat zijn? Ik, ik praat net over een mengtafel. Ik sta nu achter een mengtafel. Wat, oh he? nee, hier ben ik zelf naartoe gelopen. Dat kan niet. Dat is het wel. Nee, nu ben ik in de war. Nu haal ik alles door. Goed, onder andere als straks de antwoordse berichten en ook een stukje geschiedenis tweede graad 20 radioprogramma. Eerst maar eens even een lekker schurrend gitaartje. Het lijkt altijd een beetje hetzelfde, maar het is toch lekker fris en poppie. Ik heb het over de laatste plaat van de Circo Waves. Het EP'tje Stick Around. van Tobak Leefts. je zaten met alle de universiteit van Leeds. Toen ze Hé, hey, even een beetje dezelfde ideeën over muziek maken. Laten we eens een beetje formeren. En dat werd dus als Jay. Ja, dat dat een toets op je bord, klopt. <laughs> nou, het is van afgeleid. Goed, die stoepak leeft te draaien. Daarvoor nog de laatste single van The Circle Wave T-shirt better... En fossels waren hele bekende hits van hun. Dat je dat even weet. ieder geval goed. Wij hadden afgelopen maandag hadden we een, een lezing. Dat was ook zelf een grapje in, uh, in, uh, in Haarlem. We de oh ja. krijgen we altijd een uitnodiging. Om, ja, vanwege de, omdat we bij lokalen zitten. Dan, krijg je dan kan je ergens naartoe gratis om een lezing bij te wonen. Dit was Mark Lobrand van uh, 538. We wel eens gehoord. Voor mij was dat vroeger Veronica of zo. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maakt toch allemaal niet uit. Maar goed, die gaf een lezing in een, in een soort uh, ja, brasserie boven. En daar dus waren we eigenlijk niet meer. een meet and greet, hè? Want het... Meet and greet? Ja. ja, want hij. Ik had iets hij anders verwacht, hij... maar het was gewoon over een Vraag maar wat. Ja. En dan ontstaat er vanzelf een mooi gesprek. Hij deed het heel erg leuk. Hij vertelde niet ja. alleen maar hoe je bij de radio kwam, want dat was eigenlijk bijzaak. Hij zegt: vraag maar iets. Dus mensen gingen vragen hoe je bij de radio kan komen, hoe je dingen voorbereidt. Dat je kort moet praten en dat je je speech moet voorbereiden. Nou, het ging me door En mijn vrouw, die eigenlijk ja. helemaal van het radio maken. Die was zwaar onder indruk. Die zegt, van, het grappige is, hij vraagt ook door. Dus we zijn later nog even bij die man gestaan en even gaan praten. En ja. Het grappige was... het verhaal van hem vond ik ook... Ja, over iets vond ik echt interessant. Zijn voorvader zat op de Titanic. Zijn, ja? Uh, ja. Zijn, een van zijn opa's, die werkte voor de geheime dienst in Amerika... ging op de Titanic naar Amerika... van de ene plaats naar de andere plaats. En uiteindelijk uh, uh, had hij een nieuwe naam aangenomen. Dus ze konden niet traceren welke naam dat was. En overleed. En ik heb ooit in de tijd dat de Titanic in de bioscoop speelde... in 1997... de, de krant van de Titanic gevonden... Oh. dat de Titanic aan het zinken was. En die krant is letterlijk in de nacht geschreven... dat hij aan het zinken was. Want er staat in dat nou, het een uh, geweldig schip was. En dat, uh, dat het zo mooi was. En de beschrijving ervan. En dat iedereen waarschijnlijk wel gered zou worden. Maar nou ja, op dat Hela. moment dat hij op de krant... op de uh, uh, mat plofte, was iedereen verdronken. Zo. Maar goed, dat vond hij wel interessant. Dus daar een tijdje over zitten de bomen. Maar het, het is een interessante materie, hoe, uh, ja, hoe hij een radio maakt. Compleet ja. tegenovergezellig, wat wij doen eigenlijk. En ook van die hele jonge gastjes die dan uh, echt uh, helemaal fanatiek zijn. En denken van nou, uh, hoe, hoe is het dan gelukt? Ja, Want ja. ja, hij heeft dan ook dat denk ik ook een beetje van nou, makkelijk praten. Ja, maar gewoon... Er is dus wel een redactie, alle dingen gigantisch voorbereid voor hem. Ja, natuurlijk, dan, maar dat en... is bij elke radioprogramma Ja, zelf. en dan ja. denk ik van ja, dan hebben wij toch wel best wel zwaar als vredelijker. Ontzettend. Maar er staat we vinden niks het tegenover, wel leuk. alleen maar liefde. Ja, en familiegevoel, hè. Dat ja. is wel zo, dat je met elkaar ja. gewoon het fijn vindt om, uh, om je liefde voor muziek te delen. Want dat is het. En je liefde voor ja. nieuws. En, uh, ja, dat bedoel ik. Ja, dit ja, is, meer het is wel, wel een enorm netwerk wat je opbouwt. En dat is wel heel leuk. Nou, je moet gewoon netwerken, anders kom je er gewoon helemaal niet. Maar goed, het is grappig om uh, even... Uh, iemand erover te horen praten. Ja. Dat, ziet u te lezen, eigen ja, dat is crematie. heel grappig. de yeah. man in India, die had er echt zo van... nou, heb ik eigenlijk wel vrienden. Yeah. En dat is Mohan Lal. En die deed dus alsof hij was overleden. En hij uh, oh, nee, toorgesteerde zijn dit. eigen crematie. <laughs> ja. Hij zegt, yes. ik wilde met eigen ogen zien... Uh, hoeveel respect en genegenheid mensen zouden geven... Ja. Uh, eigenlijk denk ik dat, dat moet je eigenlijk aan de 31ste doen hè, met Halloween. Yeah. Want hij oh, ja. uh, werd bedekt met een wit laak in een kist gelegd. Die was versierd met bloemenkransen. In de grote processie werd hij naar het crematorium gedragen. Huh? En eenmaal daar aangekomen stond hij ineens op... om te kijken hoeveel vrienden er waren. Ik denk dat nou, iedereen schrikt zich helemaal te ja. nou, en uh, Hij had ook gezegd ja, Hij hij met ogen zien... hoeveel respect en genegenheid mensen mij zouden geven. Yeah. En volgens... Uh, Volgens de, de krant uh, die erover daarover schreef... waren er honderden aanwezig bij de nepcrematie. En bij wijze van goedmakertje had hij er wel voor gezorgd... dat er een groot feest was voor alle aanwezigen. Ik vind het een bizar verhaal. Dat je, denkt, dat je zoveel aan, aan de hand haalt om echt uh, even te kijken in de zaal. Oké, okay, zoveel mensen zien het nou. Dat valt mee. Nou mee. Ego, uh, bietje... Ego-tripperij gewoon. <laughs> het is echt een hele grote ego Ik ben benieuwd dit. wanneer uh, Donald Trump dit gaat doen. Ja. Zoiets, ja. weet je wel. En, dat dat je dan, uh, alle, zet... en dan komen alle... Alle wereldleiders komen daarheen. Maar goed, dus hoeveel hij... mensen heeft hij nou verteld? Heeft hij ook zijn familie verteld dat hij dood ja, is? Dat staat of... er niet bij, nee, maar... dat je denkt, van, die zijn al, al wekenlang in een rouw... en hij moest maar stil liggen in die kist. Nee, het is echt een, een Ik vind beeld, het zo hoor, dit. bijzonder, dit. Dit is een bijzonder verhaal. Ja. Goed, straks de berichten hebben voor de klaarstaan. Eerst even, James maakt nog steeds muziek. Het is een beetje uit Engeland vandaan. Niks, geen, geen verbinding met James Dean, zou je denken misschien. Maar gewoon de naam James vond ze leuk. De meest volkomende naam, denk ik. Dat is misschien ook wel... En dit heet Wake Up Superman. Je bent nodig. Ai, ai, ai. Laatste zingen van James O. Superman. Ja, leuk om al plaatjes te maken over Superman. Oh, Superman. Weet je hem nog? Ja, dat is ook zo'n apart plaatje. Laurie Anderson. Dat is echt een bizar plaatje gewoon. Ik had hem afgelopen dinsdag had ik hem in de popquiz. En dat, deze plaat blijkt dus iets van acht minuten te duren. Acht minuten? Acht minuten. Dit gaat gewoon een tijdje door. Laurie Anderson, maar goed, uit de jaren 90 ne of net... de jaren 80 volgens mij zelfs. Je naar nou naar moeten kijken. Goed, Ja, ik had de vraag niet goed. Dus dat is wel duidelijk, zeg maar. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat speelde hier in Zandvoort? Wij kijken er weer naar. Hmm, het nieuws gaat beginnen. Vertel. Er is genoeg te doen, hoor, ja? allemaal. Maar wat, uh, waar, waar ik vanmiddag... Uh, woensdagmiddag verbaasd over was... Ja? Ik, ik ging naar de markt... en, uh, en toen was daar zomaar een... Uh, ik ik zei even in Er was uh, zag ik in een drugslab staan oh. maar dat was dus gewoon eentje op een kar yeah. en het waren dus van die apparaat waarin je dus blijkbaar dingen kan uh, mixen doen. Yeah. en doen uh, en dat was dus eigenlijk van, de, van het NH veilig van het RIK het Regionaal Informatie en Expertisecentrum voor, uh, voor voor Nederland er zijn er verschillen in Nederland ja yeah. En uh, er is dus een dame, Dominique Dinkla, en die gaat dus in Noord-Holland de markten af met deze Speedmobiel. Dit is een Speed met een D, want er zit, wordt Speed gemaakt... Yeah. om mensen bekend te maken met de signalen van drugsproductie oh. en bewustwording. En uh, ze zei ook van, weet je hoe het ruikt? Ik zeg, nou, uh, liet ze me zo'n, uh, waar je ook normaal, parfum op spijt, even ruiken. Yeah. En het, uh, het ruikt een beetje anijzig. Oh, lekker. Dus als je dat dan ruikt uh, ja, in beetje. je buurt en je, er zijn verdachte dingen van... Je ziet steeds uh, op, op uh, onmogelijke tijden zie je busjes rijden. Meestal geblindeerd. Het huis is geblindeerd. Ja. Uh, je ziet, uh, Kranten tegen de ramen. Nee, het is een duidelijk signaal dan. Ja, dat ja. je denkt, van, nou, oe, dat zou dus wel iets kunnen zijn. En dan kan je dus gewoon uh, op dat moment even naar de politie bellen. 09844. Als je vermoedt dat er in wordt gehandeld. Want... De politie kan de drugbestrijding niet alleen doen... en heeft uw hulp nodig. Nee, precies. Duidelijk, dus, uh, die politie kan echt niks alleen ook gewoon. Dat is echt uh, armoede. Nee. Nou goed, geef ze een wapenstok. Oh nee, dat was de NS. Goed, een indrukwekkende fakkeltocht. Afscheid van Romano Keur. Dat was vorige week, 18, uh, 18 oktober al. staat nu in de Zandvoortse krant te lezen. Hij ging naar de algemene begraafplaats. 25 jaar was hij nog maar. jaarlange strijd en kanker. De basisschool hoorde uh, dat hij kanker had... En uh, hij is ook oud de speler van uh, SV Zandvoort. Ernstig ziek, uiteindelijk een rolstoel. Nieuw Niekum ging hij wonen. Hij wilde niet in de hospice, hij wilde, echt, uh, gewoon, uh, hij wilde niet buiten het dorp. Uiteindelijk was het mooie rode uh, fakkels in de kleur van Ajax... En honderden durpsgenoten ja, liepen mee of stonden langs de kant. Op een ja. truck werd hij vervoerd, de kist. Uiteindelijk stapvoedsel door de Tollenstraat. Uh, de oude was zelfs te klein. 200 mensen waren er op LCD-schermen, kon je het volgen. En uiteindelijk het laatste stukje werd hij echt met vrienden en uh, familie werd naar de rustplaats gebracht. Dat is een mooie begrafenis. Goed, ja, hij is echt begraven. Ja, ja het is echt een, uh, <coughs> nou, een, een mooi iets hoe het afgesloten is. Ja, nou, dan ik ben blij 25 dat, jaar. Ik ben Vizar. blij dat hij niet... Uh, toen, dat alleen maar deed om te kijken hoeveel mensen er zouden komen. Nee, nee. Precies. Een beetje heftig allemaal. Maar ja, over de begraafplaats gesproken. Ja. Het is uh, volgende week vrijdag. Is het uh, uh, is een lichtjesavond. Oh ja, dat las het was weer. Ja, en dan uh, gaat er dus weer van alles gebeuren daar op Noorderduin. En uh, de, de, hij is vanaf zeven tot half negen. En het is dus op de Tollenstraat 67. Je wordt wel verzocht als je gaat... Kom niet met de auto, maar kom met de fiets of lopend. Want het, het belooft weer druk te worden. En uh, iedereen die dus uh, dit jaar iemand heeft moeten uh, afscheid moeten nemen... Yeah. die wordt aangeschreven in de eerste instantie, uitgenodigd. Oh ja. Oh ja. En, uh, de, maar je mag er ook sowieso heen, omdat jij toevallig daar wel uh, bekende hebt... die je misschien de oh, laatste keer. mag iedereen er gewoon goeden. heen, toch? Ja, iedereen mag er heen. Ja, dat lijkt me wel. Het gaat en de, voor als je binnenkomt, krijg je een kaars en een bloembolletje... In, uh, en er is dan een bepaalde plek dan kan je die bloembolletjes dan plaatsen. En het volgende uh, voorjaar komt er dan, uh, heel mooi, komt er dan uh, een heel mooie hart of zo. Of iets, okay. uh, iets moois. En uh, ja, het wordt aangeboden door medewerkers en vrijwilligers van de gemeente Zandvoort. Begraafplaatscommissie en de uitvaartzorgcentra. Dus uh, ja, het is, uh, ik ga erheen. Ik, uh, ik zit sinds kort in de commissie. Dus, uh, Oké. Okay. <tie> Afgelopen maandag was er een testdag. Formule 1-1 team was aan het. het, het, aan het, het een race Het Team Money Cramps. En, en die Ampanse-coureur zat uh, achter het stuur. Uh, en die, uh, ja, die wilde tussen de regen door allerlei uh, testen uitvoeren. Om te kijken hoe het op de baan uh, hoe het reageert. Zoiets. En toen uiteindelijk ging hij toch de bocht uit. voor controle over het stuur. En de auto is flink beschadigd. En bij hem was er niks in de hand. Maar goed, dat was toch uh, nou, even uh, een sensatie. Zeker. Nog eentje? Nog eentje? Ja. Ja, het is, uh, bij Plusput heb je nog steeds de kans om mee te doen met een stoppen met rokencursus. He, want uh, ze zeggen ook, uh, halverwege stoptober. merk je misschien dat het toch wel lastig is om mee te doen. En uh, je kan daar dus gewoon heen gaan. Het is een cursus van twaalf weken. En je kan tussendoor ook gewoon instappen. In en al meerdere mensen in Zandvoort zijn succesvol gestopt. En uh, Anita Venema die begeleidt het uh, programma. Dus je kan je aanmelden uh, via a.venema... met een V van Victor, at Lekker. record aantal uh, deelnemers aan de tocht. Het breekt opnieuw dus een record. 1 uh, november staat is er, is er aangemeld... 6.000 zijn er aangemeld die mee willen lopen. Er zijn de tochten van 12,5 kilometer, 5 kilometer. En over de Nederlandse standigheid. dus lopen... dan in het einde dat aardiging Zandvoort. Het is ooit gestart in 2017... En toen deden er duizend mee. En vorig jaar waren het 450. En verwacht deze keer, er zijn al 6000 aangemeld... dat het wel 7000 mensen worden. En dit, staat, dit keer staat in het teken van de elfjarige seppen die een zeldzame hartspierziekte heeft. Zijn elfwak aandoening. En uh, nou ja, goed, uh, het, is, het is goed om hier bij stil te staan. En je kan deze af, uh, afstanden, kan je jochend afleveren, Alleggen hardlopend wandelen wat jij wil... En zelfs ook nog vijf kilometer. En die is dan voor, voor mensen die herstellende zijn van uh, allerlei ziektes. En uh, denken vanzelf. Nou, ik wil het rustig aan doen. Goed, dat is over de Zandvoorts berichten. Dan moet ik even uitzoeken. Lucas Hemming heeft een nieuwe album uit, Mood Swings, en dit is daarop te vinden, Borderline. Dat had al eerder een single uit, en dit is de volgende single die er vooraf gerukt wordt. Het, zeg de Mood Swings, het, het, het, het, het als je daar naar kijkt, ja, het zal de fantasie van mij wel zijn, maar er staat een vlinder op, en als je echt een beetje kijkt, je denkt van, zit ik nou naar een vagina te kijken? Het echt, nou, nou ja... Wat ziet het er raar uit? <laughs> Ik denk, in Gossum kom je op deze afbeelding. Maar goed, dat zal wel weer de geestelijke, de foute geest zijn van mij... die er op die manier naar kijkt. Dirty Mind is the Joy Forever, hè? Zo is het, denk ik, ja. Goed, Lucas Hemming. heeft al een apart stemgeluid. Ja, ik moet er altijd even van willen. Ik vind het ook wel lekkere muziek. Goed, vandaag in de Telegraaf gelezen. Ja, het is altijd wel even schrikken. Als je altijd weer een naam in de krant ziet... dat je denkt van, hé, hey, het gaat... Op, gaat het? Nee, nee, het is een ander... En namelijk de vermiste Tijn, die zeg maar uit Alkmaar uh, vermist was een paar dagen, is weer terecht. Alleen hij is wel dood. Is die uh, 25-jarige man die uh, zeg maar is dood aangetroffen. Ze willen nog niet zeggen dat het Openbaar Ministerie waar hij gevonden is. Uh, er zijn wel twee andere mannen aangehouden tussen, uh, van 32 en 38 jaar oud. En uh, nou ja, goed, ze gaan even uitzoeken wat er je, allemaal gebeurd is. Hij zijn op verschillende plekken geweest. Ja, hij is waarschijnlijk ook langs mijn huis gereden, want hij kwam van Dalmeer, ging hij naar... Het, het park, hoe heet dat ook weer, in het centrum, de hout. Dus ja, dan moet je langs mijn huis. Dus ja, maf is dat je denkt van ja, die gast is er gewoon niet meer. op Zijn fiets heeft hij rondgereden. Wat heeft hij allemaal uitgespookt? We horen het binnenkort wel. Goed, dat zijn ja, dingen die toch dichtbij komen. Zeker als je eigen zoon ook Tijn heet. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, er wordt tegenwoordig ook chocolade gesmokkeld. Oh. Dus ze hebben ook van niet Pablo Escobar, maar Pablo Chocobar. Ja. Dat is, uh, aan de Duitse grens heeft de douane dus gewoon uh, twee 28-jarigen aangehouden. Waarom, weet ik niet. Misschien uh, waren ze een beetje vreemd aan het rijden. Maar de totale waarde van de lading was 38 euro. 38, euro. Ja, ja neem ja. die kwalijk. Alles was los, los in de kofferbak, zonder verpakking of dozen. Ze hadden het gekocht op een parkeerplaats in Nederland. Dus uh, heel vreemd. En uh, door de omstandigheden gingen de collega's er even vanuit dat het om gestolen goederen ging. De alles is opgepakt, maar eh, binnen deze maand werd de Duitse politie ook al geconfronteerd met chocoladesmokkel. Toen ging het om een 24-jarige vrouw die voor 113 kilo chocolade in de auto had liggen. Ja, maar en die had, dus had, gewoon, werd, je had gewoon een mo moeilijke periode had die. Ja, ze dus werd betrapt in een Duitse supermarkt waar ze toch nog even voor 600 euro aan zoetwaar wilde inslaan. Verdacht en ongezond, maar illegaal wordt het pas als de buit gestolen blijkt. Dan denk ik van, zou dat dan misschien die speciale chocolade zijn met die pistachevulling ofzo? zo? zo die is echt goor. Ja, heb je geprobeerd Ja, mijn kinderen hebben dat een keer gemaakt over. al gemaakt? Ja, je kan het zelf maken. Ja, het is niet goor. Ja, ik ga geen tientje betalen voor een reep. Nee, maar jij moet wel meedoen met de hype ook, hè? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, ik denk misschien een beetje sufferd. Ja, is dat illegaal om... Ja, joh kofferbak vol met zoetwaren en uh, chocolade. Dit kunnen alleen maar advies geven. Maar het moet niet alles in één keer opteten. Nee, dat houdt. Nee, ik denk niet dat dat goed gaat. is. Het voor, is het voor kerst dan? Goed, voor, de, voor de je, Ja, misschien wel, maar volgens mij krijg je ook een gigantische verstopping. Oh, dat zou best kunnen. Zover heb ik nooit uitkomen. Ik heb wel, wel ooit berg op mijn hoofd gehad. Toen ik heel veel chocolade had, kreeg ik berg op mijn hoofd. Meen je dat? Ja, echt. Helemaal zeg maar, een soort krekkerboot. Crack, crack, je, dat je het, de, de haars ah. eruit kon trekken. Dat kwam omdat je dat, dat van, dat je had. Ja, ik had soms wel twee chocoladerepen per dag. Ja, ja? Vind ik niks dat, voor jou? Nee, zeker niet. Dat was in die tijd dat ik nog helemaal in de war was, joh. Moet je helemaal <laughs> niet meer over nadenken. Goed. Nou, zover even tips over de chocola. Zeker, we ons hand niet voor om. En ik zeg al het tweede gedeelte, maar weer, weer geschiedenis. We kijken wie er vandaag jarig is op 25 oktober. Wie is even hier. Leuke band. Bella en Sebastian. Friend, she wants to be a suicide girl. I'll take her for the whole wine.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 De uit Glasgow bestaat vorig jaar. volgend jaar, niet vorig jaar. volgend jaar bestaan ze al 30 jaar. ongelooflijk. En maken nog steeds van ja, die. ja, met die knullige muziek. Eh, geschoeid op de jaren 60. leuk hoor. En het heet Suicide Girl. Oké, okay. leuk onderwerp. <coughs> Sorry. Ja. ja, wat een bijzonder onderwerp. Goed. Je hebt altijd echt van die hele gekke berichten. en dan vertellen ze uiteindelijk niet meer waarom. En Dat vind ik wel weer jammer. Maar er is dus een jonge Schotse vrouw. die heeft maandenlang een zwangerschap in scène gezet. En ze hield het zelfs vol na de zogenaamde geboorte van haar kindje. Misschien oh, deed ze al oh, een zwangerschapsverlof te regelen. Ik, ik weet ook het niet. Ze met kinderwagen de straat op, Waar niks in ja. zat. Ja, ze gebruikte een levens -echte pop om haar familie om de tuin te leiden. Zelfs haar vriend trapte erin. Ja. Was hij dan niet bij de geboorte, denk ik. <lacht> <lacht> ik vind dat <het> wel heel <lacht> apart. Sorry. Maar uh, ze heette Kira Costas Ze heeft zelfs een gender-reveal-party gehouden... Eh, om het geslacht van de baby te onthullen. Ja. En op haar social media liet ze zichzelf een foto's en video's zien... met een nepbuikje... En de dag, uh, de, haar, haar goede vriendin die zei van ja... ze heeft echt een enorm cadeautje gekregen. Niemand dacht er ook maar een seconde aan dat ze niet zwanger was. En uiteindelijk uh, heette ze Body Lee Joyce. die is Op 10 oktober was ze geboren. En ze zou in haar eentje zijn. Dus okay. dan de vriend waarschijnlijk aan van nou, hier is ze dan. <lacht> Ja. ja, zelfs graag in die oh ja. kinderwagen geluidseffecten gemaakt? Ja, je ja. weet het niet. Zat, uh, in, in, in de wieg had ze een pop liggen, waarschijnlijk zo'n babyborn of zo. Maar niemand mocht hierbij komen. Hey. En als de mensen op kraanvisite kwamen, lag de baby steeds te slapen onder de deken. Dan zag je alleen een hoofdje. Ah. <laughs> Dat is niet te geloven. En haar vriendin, die had de moeder met het kind zelfs een keer meegenomen naar de supermarkt. En die reed echt heel voorzichtig, 30 kilometer per uur, op de snelweg. <laughs> want ze wilde de baby niet laten schrikken. Ah. Nou ja, gaat dus... maar door. Dit gaat ook maar door ook gewoon. En uh, die vriend, die hebt het nooit vastgehouden? Dus nee, blijkbaar. Nee, het is er nog niet aan toe. Je mag het binnenkort vasthouden. Maar nu hebben we nog niet. Maar nu had zo de, de, de baby, de, de, die, die dame, Kostens heet ze, Kira... die kreeg heel veel steun en dat zou ze eigenlijk geconstateerd... dat de baby een hartafwijking zou hebben. Ook dat, niet, dat was niet waar. Dus het lijkt wel zo'n münch bij Proxy of zo. Alles voor aandacht. En, en, en die familie en die, die man, die ook helemaal niet de baby vastgehouden. En... Nee. Ja, nou, het gaat echt heel ver. Overbeschermend. Ja, overbeschermend. Heel goed dat je ja. ervoor zegt, boh, ik heb ook er niks met baby's huilen. En die luiers hoef ik ook niet te doen, oh, al het eerlijk. Ja, dat is eigenlijk, je hebt alleen maar de lust er niet de lasten. Ja, nou, ik vind het ja, wel heel mooi. je hebt gelijk figuur terug. Ja. Ja, heel snel. Je was wel snel weer strak. Ja, ja. Van, vanmiddag nog hebben we getraind en alles was op zijn plek. Ja. ja, precies. En met seks dan. Hebben ze ook nooit seks gehad daarna meer? Oh. Nee. dat nee, nee, oh, was, was. echt niemand te doen. Ze was zwanger. Dus ja, nee, voor de baby liever niet. Ja, liever niet. Ik voel me zo... Uh, ik voel me een beetje raar. Doe maar niet. Dit is ja. echt uh, heel erg. Inderdaad. Je moet echt, als die, uiteindelijk zeg maar, als die pop uit die wagen wordt gehaald... Die man moet echt een, helemaal een, een gevoel hebben van... Huh? Ja. Is dat een nep? Oh kijk, ik heb hier een foto ervan. Ja. Dat ja, is, het is dan een leuke meid en hier zie je die baby dus van in een stoeltje zitten in de oh, auto. En dan mocht hij geen seks meer hebben. Nou, dat vind ik echt. Uh, echt ja, dat nou. is wel jammer weer, hè? Ja. Nou goed, hij, zij heeft waarschijnlijk iets beloofd dat ze na de negen maanden dat het wacht, dan mag het helemaal losgaan. Nou, het ja. bijzondere verhaal hier bij Toonbakleven Je kan ze echt verwachten, zeker weten. Nieuwsinger van uh, Temple Trap Disposition was er ooit een plaat voor hun, echt groot. 10 jaar, 15 jaar geleden. Ze hebben een nieuwe plaat die heet Give It Up Air. Sleepend, weet u niet wat ik echt wel vind? Daar blijft wel erg een stem hangen. De Templar Trap Zangen, give it up air. Geef het maar wat lucht. Ja, zeker. Dat raam je maar even over, zeker. Het is de met de radio. En we kijken even wat er in de wereld speelt. Even die dingen speelt. Het is de stikstof, hè? Wat moeten we nou met die stikstof? Er moeten gewoon huizen gebouwd worden. Nou, er is weer zo'n wetenschapper, Ronald Meester. Ja, professor Ronald Meester. Nou, je weet wel waar je moet zijn als je je dingen wil, uh, wil weten. Dan ga je naar De Meester. Hij is hoogleraar aan uh, waarschijnlijkheidsrekeningen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Oh, het is, uh, hij zegt die stikstofberekeningen, uh, die, stikstofberekening, die ramelt aan alle kanten. Hij heeft het doorbelicht. Uh, en hij zegt nee, het klopt gewoon niet. Hoe het neervalt. En hoe het. Uh, nou ja, hij zegt er moet echt anders naar gekeken worden. Er moet echt ruimte komen. Dus nou, dat geeft wel weer een beetje hoop, zou je denken. Ik ben echt nieuwsgierig of, er, of ze daar ooit ja, van helemaal niks bouwen... nog een klein beetje naar iets kunnen bouwen. Want ja, dat lijkt me een goed zit, idee. Het staat helemaal op slot gewoon nu. Ja. En, en anderen zijn weer heel fanatiek van... nee, we moeten er dan vasthouden. Ja, oké. Okay. Neem je dan wat mensen in, in je achtertuintje dan? He? We zullen het zien. Goed, Wat zeg je de lijst op Duits Ja, ik, ik, ik, ik, ik moet eigenlijk heel erg lachen. Want? De politie werd gisteren gebeld... door ruste inwoners van de Zuid-Duitse plaats Erding. Want ze zagen iemand lopen met een geweer... En daarop rukte de politie in grote getalen uit... met eenheden en een helikopter. Maar wat de melders en de politie niet wisten... was dat de gewapende persoon deel uitmaakte... van de militaire oefening Marshall Power. Daar deden zo'n 800 mensen mee. De oefening was bedoeld om de samenwerking... tussen leger en hulpdiensten als politie... en brandweer te verbeteren. Maar volgens het dagblad Beeld... Openen de militaire het vuur met oh. oefenmunitie. Okay. In de veronderstelling dat de toegesnelde agenten onderdeel waren van de training. Zo. So. Die reageerde op het echte kogels. <lacht> <lacht> nou ja, hij is wel gewond geraakt. Hij heeft het gelukkig overleefd. Maar dat, ik, ik zie al, weet je, wij hebben af en toe ook van die oefeningen van de veiligheidsregio Kennenberland. Yeah. Dat de mensen dan, uh, het, uh, neppers dan het vuur openen tegen de politie. En dat die echt de politie met scherp terugschiet. Zo, so. <lacht> echt Dat is wel. Wauw. Zo. Nou ja, goed. dat is toch wel een heftige... En daar wordt niet gecommuniceerd. Dus Er zijn twee verschillende niveaus uh, op zich... Het zit niet op de mobiele Wel Hallo, we gaan hier even oefenen. Nou, die man had andere... hartstikke dood kunnen zijn gewoon... Andere, als hij met Gerf schieten. Ja. Maar nou. hopelijk had hij dan een vest staan of zo. Gewoon voor het idee dat het helemaal klopte of zo. Ik, ik denk je eeuwig. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, spannende zaken allemaal ja, weer zeker. Zo. Uh, Het is goed dat geoefend worden, maar over, overleg het even. Dat ja. iedereen in de buurt weet wat er gaande gaat. Dus uh, doen we even voor de militie in de bus. Dat is misschien ook wel heel erg handig. Ja, precies. Nou ja, het handig als de lokale hulpdienst het weten. Ja. Want die doen er misschien ook wel mee met die oefening. Maar blijkbaar uh, nee. hebben ze de memo niet gelezen. Hij had waarschijnlijk <laughs> net even een, dit momentje. Hij was net even aan het roken geweest buiten. Ja. Overleg gemist. Tijdens de overleg van het maken van deze plaat Zei iemand van: nou, Misschien is het leuk als het einde van de plaat Doen. Ja dat is best leuk. dit heeft een toevoeging als zo Dat soort geluiden maken. Goed. Dit was The Beatles And takes one to no one. En in het begin van deze week. Was er natuurlijk hoop te doen over de Louvre. Ja dat was natuurlijk ingebroken. Het was echt te knullig voor woorden. Via een. een Zo'n zo verhuisladder ladder waren ze naar boven gegaan. Ze hadden uh, die vitrines uh, ingeslagen. En Ze hadden echt voor het werk vol. 88 miljoen. Dat was een miljard. 100 miljard hadden ze meegenomen, werd ik al uit het Louvre. En ja. nou, nu schijnen er dus op, uh, op allerlei internetsites. verschijnen dus allemaal filmpjes. van hoe het precies gegaan is. En nu uh, wijzen ze erop dat deze spectaculaire juwelen. Uh, roof. Waarschijnlijk door AI allemaal, zeg maar, uh, dat is allemaal nep. Voorbereid is. Nou, dat niet. Of is dat gewoon niet gebeurd? Uh, ja, dat zou ook nog kunnen. Dus, die dingen Alles gewoon voor de reclame. Alles voor de reclame. En nu komen ze <laughs> kijken. Nee, gezellig, het is wel gebeurd. Maar nu zijn er heel veel filmpjes in de circulatie zijn uh, die dus allemaal nep zijn. En oh. dan kan je dus zien dat er gegevend, uh, dan worden die uh, vitrines ingeslagen. En die zijn al stuk voordat de vuist erop komt. En het glas oh. vliegt alle kanten op. En uh, de juwelen... Vliegen zomaar weg. En, uh, nou, het is wel grappig dat ze een hele artikel hier hebben, aan, hebben gewijd. Om uit te leggen dat er eigenlijk maar één echt filmpje is. En dat is door een omstander gemaakt die eigenlijk filmt. als de inbrekers van de trap naar beneden lopen oh. en wegrennen. Oh, dat dan hebben ze wel, hadden ze wel van die. Uh... Van die zwarte kappen op? Ja, uh... up, ja. Oh, dus ja. dat zeker op. Dus die heeft gewoon op een, dus een hete daadje. Die heeft een hete daadje. Alleen ja, binnen hebben ze de filmmateriaal uh, niet vrijgegeven. En dat moet natuurlijk wel zijn. Want er zullen overal camera's zijn natuurlijk. Maar er ja. is dus heel veel nep te vinden over deze inbraak. En dat sprak natuurlijk wel tot de verbeelding. Er is niemand gewond geraakt. En het gaat om een stelletje van die stomme juwelen van weet ik wel hoe lang oud zijn die dingen. nou Maar goed, het is wel lullig van die dingen die, ja, ze kunnen er niks mee, dus gaan ze ze omsmelten. En dan is het helemaal niks, ja. niks meer waard. Dus het is echt die pure kapitaalvernietiging. Of zelfs dan toch wel een of andere hele zware crimineel die zegt zelf van... Uh, ik had uh, zelf graag die kroon op in de slaapkamer. Ja, precies. <laughs> oh, Trump ja, ik, heeft het geregeld. Ik, ik ben niet zo opgewonden vandaag. Als jij die, die ding nou weer op je hoofd zet. Oh, oh zo veel. Dat vind ik je wel erg mooi weer. Ja, ja nu wel. Ja, nu wel. Ja. ja, even concentreren dat je nu het op de grond laat vallen. Dat had je er vorige keer ook gedaan, zat er een deuk in. Dat is een beetje zonde. Nou, goed. ja, waarschijnlijk een of andere crimineel die dan zeg maar, straks gaat uitruilen voor, uh, voor vrijlating of misschien mag je dan een jaartje minder de gevangenis in. Of die heeft het uh, voor een cryptomunt uh, geruild of zo. Is ja, maar, het, maar bak... waar, waar moet het ding naartoe, joh? Is, ja. Ja, of Kijk, een schilderij kan je nog een tijdje ergens ophangen, maar zo'n zo kroon Zit je dan in de gang dat mensen langskomen. Hé, hey, wat heb je nou? Ja, ik ben ergens opgedakeld. <laughs> ja. ja, ergens. Uh, ik vond hem in een weiland. Ja, ja. <laughs> ik, oh, zoiets. Ja, dat is, ik, ik spreek altijd tot de verbeelding. Dat soort grote inbraken waar niks bij. Uh, ja, ja, met niemand bij gewond raakt. ja, ja, ja. Decadentie, de decadentie te top. Ja, hier komt er veel van. Ja, dat zeker. Er nou, zijn je... al heel veel films van, natuurlijk. Ja. Maar goed, laatste plaatje voor uh, 9 uur. En uh, straks na 9 uur hebben wij natuurlijk uh, de geschiedenis. Wat speelde zich af op 25 oktober? Ja, zeker. Zijn we echt wel interessante materieën. Onder andere oprichting van bouwmaatschappij Oud-Amsterdam. Ja, je hebt goede dingen gedaan. Eerst maar even hier de laatste plaats: Balthasar. We are losers. with me for the moment. But I know you're going back